De Eilandsraad is zaterdag na verkiezingen vervangen door een nieuwe raad, maar de oude raad heeft zichzelf op de valreep een veel betere pensioenregeling toegekend. De Tweede Kamer heeft daar geërgerd op gereageerd in het laatste Kamerdebat over de verzelfstandiging van Curaçao en Sint Maarten. Staatssecretaris Bijleveld zei dat een goudomrande pensioenregeling geen pas geeft en zegt toe dat ze de regeling in dat geval zal vernietigen. Koningin Beatrix wil een tussenronde in de formatie. Ze wil dat de vice-president van de Raad van State, Herman Cenk Willink... haar zo snel mogelijk adviseert over de politieke situatie. Cenk Willink denkt enkele dagen nodig te hebben... om te bepalen welke stappen nodig zijn. VVD-leider Rutte vindt een tussenronde noodzakelijk... om een nieuwe informateur aan te wijzen. Hij gaat er nog steeds van uit dat er een rechtskabinet komt. Tennister Venus Williams heeft zich geplaatst... voor de halve finales van de US Open in New York... De dertigjarige Amerikaanse won met 7-6 en 6-4 van Francesca Schiavone uit Italië. In 2000 en 2001 schreef ze het toernooi op haar naam. In de halve finale speelt ze vrijdag tegen de winnares van het duel tussen de Belgische titelverdedigster Kim Kleisters en de Australische Samantha Stozer.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 Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, ZFM, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu de nacht.